we gaan verder, we staan dus op de in de linker kolom de regel 14 nou als neveneffect effect zien we dat de Torah spreekt geen woord over de mechanische handelingen iedereen begrijpt dat, het dat de Torah spreekt niet over Moshe die dan sloeg met zijn, met een of een andere staf die in zijn hand die sloeg tegen de tegen de materiële rots daar, het, dat het was, et cetera. Maar wat dat het slaat op de kracht van het licht Moshe. Wat hij deed met zijn kracht, het licht dat hij uh, bracht. En Moshe dat ook in elke mens werkzaam is. In elke mens heb je deze, deze kracht. Moshe, alleen moet je dat aanwakkeren En de Torah spreekt alleen van één zin En ter correctie van één zin 14. Moet je zo zien: het volk kan je niet, kan het volk niet corrigeren. Je moet goed begrijpen: het volk het hele volk kan je niet corrigeren, een groep kan je niet corrigeren, in een klap. Dus in het, zelfs is je dan toegeeft dat in de woestijn, dat het licht van Moshe scheen aan Israël, uh, dat was het licht dat aan hen scheen, dat zij konden hem niet aankeken naar, hij, hij, wanneer hij, uh, was bezig met de Torah, en hij kreeg dan die schina. ze kon hem niet zien, ze kon niet kijken naar hem, toen hij ook de, de Torah heeft ontvangen. herinner je nog, wat zeiden ze tegen hem? Ja, spreekt tot Hashem, maar wij niet, wij, wij willen niet dat, wij willen, wij willen naar jou luisteren. Dat, dat is de eerste afgang van de mens, als de mens zegt, we willen niet naar Hashem luisteren, we willen naar jou luisteren. Jij van jou zullen we dat uh, wel leren. Terwijl er is maar één koning. En daarom hadden ze ook de koning, de ware koning vergeten. Was het licht Joshua? Was Joshua dan de koning van Joden? Huh? Nee. Jij. Jij ja, doet je hoofd zo, hoe zeg je dat? Uh, Draait nee. Wie denkt. Uh, jij ja zit al een paar jaar hier en jij ja begrijpt nog niet dat het licht Keter, het licht Josje. Natuurlijk was een koning de koning van Joden. Wie niet denkt, wie niet begrijpt dat Josje. Joosha is Keter. Ja, kijk, nog een keer. We zien, altijd is het zo dat. Ik heb het erg moeilijk soms omdat je bij jullie blijven of in jullie of soms een mens blijft zo hardnekkig denken dat ik denk over personen dat, dat begrijp ik niet. Ik spreek van het, van het lichtketter, van het licht dat hoort bij de dat via de middelste lijn, dat licht klikketter dat als de middelste lijn als eerste ging schijnen. In, de, in het individuele eh, bevat in de, in de individuele verlossing van de mens begint met Josje Geen andere. Het is ketter. Maar daarna kwam het naar dat waarbij Moshe ontving de Torah. En dat is dan het licht, het licht van Moshe. Maar Moshe was geen koning. Koning is ketter. Ja of niet? De ketter is uh, de kroon. Dus dat is eigenlijk hier zit geen, absoluut geen uh, tegenstrijdigheid. Maar ik spreek nog een keer niet over het verhaal. Ik spreek over de geestelijke... Um, uh, over de opbouw, over wat... Uh, uh, niet over de mensen, niet over... We spreken altijd, ik spreek over... we hebben het altijd over de boom, des levens. Eigenlijk op de boom, des levens is het lichtketter, hè? Eh? Dat het lichtketter kwam hier op aarde, op die manier, in, in zo'n ja, zo gedante van Josje. ja, dat is een erg, erg zwakke gedante, ja, waarom? Maar aan het einde der tijden, bij de Gmartie Kuhn, komt Mashiach uh, opnieuw. Wat is het verschil tussen de eerste verschening en de laatste verschening? De eerste was een schamele verschijning. Waarom was het de eerste verschening schamel? Omdat alleen maar klikketter en alleen maar, alleen maar het licht neffers, heilig. Precisely. Yosef was the kli keter, naturally kli keter. But kli keter is what is the kli keter, my friend? That is the kli zonder aviyut. zonder aviyut. Moshe heeft een zeker aviyut, naturally, Shimon Bar Yochai natuurlijk, allemaal. Maar hij had nog geen aviyut. Hij had zichzelf helemaal. Natuur, de aard, het interesseert ons niet. Maar dat was de klee zonder aviut. Wij spreken over de boom, de slevens. Dat was Josje, met het licht nevers. Dus daarom was het een schamele verschijning. Omdat het is het begin van het schijnen van de weg. Van het individuele verlossing. De verlossing was inderdaad gegeven voor het eerst aan Josje. Voor de hele mens. Ik heb het nooit daarover gesproken. Als ik dat daarover zou spreken, ook ik mijn bevattingen haal van allerlei dingen, allerlei suggesties, allerlei andere dingen, waaruit ik dat uh, mijn zoektocht brengt tot, tot de vervulling. En dat is dus niet, niet iets dat het geloof in in religie zo, so, maar alleen via de Kabbalah kan je het zien, dat het inderdaad was, de klieketer, een schamele verschijning, waarom ze alleen maar één klie, en dat is nog ketter is nog, nog niet klie, het is net als licht, daarom was ook, hij ook gezien als licht, daarom ook van hem, de, het beeld, wat van hem altijd uh, in visioenen komt, bij de mensen, zo, altijd het beeld van wit, alles is in wit, Zowel boven als beneden. Er is bestaat geen boven en beneden. Want er is geen. In Ketter hebben we geen verdeling in twee delen. In boven de gezij en onder de gezij. Nog niet. We hebben eigenlijk. Dat is net als Arikantin. We zullen dat allemaal leren. Dat, uh, dat is dan een, een schamele verschijning. En aan het einde der tijden weet de ik, Martin Koen, natuurlijk komt dan de Mashiach. En dat is geen andere machine. Hoe kan het andere machine zijn dan de, van, wat van de ketter komt? Hoe kan het, van welke plaats kan het komen anders dan, dan van de ketter? Dat licht van de ketter, van het lichtketter, daalt af eerst naar Moshe. En van Moshe, Moshe had zijn kilim nog uitgewerkt, waarbij nog een klie kwam. Ja, klie. Klie van daar. En dan nog naar beneden, Rabbi Shimon Yochai die had nog een klieg te via de middelste lijn, want het licht komt altijd via de middelste lijn naar beneden. En Ari had nog verder dat uitgediept tot de Jesuit. En uiteindelijk, Ari heeft geput van de klieketter, of niet, van het licht van Joshua uit natuurlijk. Uh, Moshe had geput van Josje, ah, zeker zonder dat hij hoefde niet te weten maar hij wist wel het licht van Ketter, het licht van Josje natuurlijk had hij het ook ervaren maar Moshe was eerder huh? oh, nou zegt hij dan Moshe was chronologisch eerder dan nee. Josje ja, chronologisch ja chronologisch, want wij hebben altijd geleerd What is er, what the manifestation is from Hashem here in this world? What is the manifestation? Four stadia. Yeah, Fier stadia stages. Manif manifestation. Keter. Hey, Keter not by the schepping. The shipping. Good. Opponent. What did I The Keter is not deel of the schepping. The Keter is the manifestation of the Licht in de schepping. Goed opletten, dat is de plaats, als het ware, dat is de, het licht, een sof, dat eerst komt in elke toestand, is aanwezig, want niets verdwijnt in het geestelijke. Dus ketter op elke niveau waar je het neemt, is de makom, is de plaats voor het licht, een sof. Op welke niveau dan ook. Het is nog geen Schepping. Op elke niveau waar je het over spreekt. Ah, de schepping is. Joodkei K. Dus de naam van de Hawaïa. Oftewel de vier stadie. Van de vier stadia, Vier. Gochma. Uh, bina. Tiferet het eenmaal Of de gochma. Bina. Zierenpien eenmaal goed. Vier stadia. Dat is wat ge gecreëerd werd. Dat is wat heeft. Dat is wat avi-jood heeft. What is a viewed? Aviut is there where al een open blanco papier open blanco you have je al een stipje. That is al a veyud. And there uh, is this letter is al an aviud. And letter begint met the kleinste letter is judd. Yes. Maar niet een stippeltje van een jud, that is keter. ketter is al niet meer als this is an is een Tussen is een tussenfase tussen de schepper, bemiddelaar tussen de schepper, als het ware, en de schepping, dat is het licht, uh, dat is het ketter, op elk elke niveau. En daarom het licht ketter ervaren wordt van op elke niveau, elke mens kan komen door de ketter, daarom wordt ook gezegd. Iedereen kan, iedereen kan komen tot mij, kom tot mij en jij wordt vertroost, ja of niet? Wat is de vertroosting? Jullie moeten dat vertellen aan mij. Wat is de vertroosting van het licht Josje? Van wat moeten we, van wat de mens vertroost wordt? Van zijn avihud, de wensdikte. De mens is altijd, heeft, wat is de schepping? Is de mens die de wens heeft. Elke wens betekent al dien. Elke wens betekent druk. Ik wil dit, ik wil dat, ik heb dat niet, ik heb dat niet. Elke wens betekent al gebrek, tekort. De gissaron. Het is goed, zo is de wereld geschapen. Maar het licht zegt, iedereen die wil vertroosting, of niet vertroosting, die wil, zeg je dat, wordt het gezegd? Kom het, kom het tot mij, die, die, ja, want, ik ben zachtmoedig. Wat betekent zachtmoedig? Zachtmoedigheid komt alleen via de middelste lijn, dat is niet een eigenschap van de mens. Zachtmoedigheid betekent niet een zachte, zacht, zachte ei, of zachte kookte ei. Het betekent de middelste lijn. Dat betekent die, die is niet onderhevig aan die schommelingen. Of die al resultaat is van het werk tussen die twee lijnen. Dat is het licht. En waarom dan zegt dan het licht Joshua dat wie komt tot mij en jij zal vertroost worden. Ja, vertroost of zoiets. Waarom? Omdat elke andere sfera alles wat komt... Is de schepping vanaf, de hooptum, vanaf goed doen, vanaf Chogma, Bina, Tiferet en alles is schepping. Alles heeft een vorm van aviyut, ja, wensdikte. Terwijl Keter heeft geen wensdikte. Iedereen begrijpt nu wat het is. Dat wij hoeven niet geloven in dingen die gewoon in het verhaal. Maar we kunnen weten wat het is. Keter heeft geen wensdikte, ja of niet? Het is aviyut nul. No. Geen aviyut. Daarom kom tot de ketter. Het is niets anders wat ik gezegd had. Welke, welke weg is naar de ketter? Eerst komen we altijd naar de bina. Ja of niet? En de bina zuigt van de ketter. Ja, bina. Wat had bina gezegd? Bina had gezegd. Ik wil geen gochma ontvangen. Het is de bina. Waarom? Omdat de ketter is alleen maar chassadin. Dan de bina die zuigt van de... altijd neemt die... want zij zag dat uh, de gogma ontvanger was. En dat de ketter gever was. Dat is de bina is de eigenschap van geven. Alleen bina heeft niet iets om te geven de bena moet om te geven, moet ze ook een beetje gochma halen. Gassadim haalt ze van de licht, van het licht, uh, van boven, van de ketter. En dan, is het, dan, dan kan het wel, omdat dit het verbondenheid is. Alles hangt van, de, van, het, van het feit hoeveel kilim men heeft. Heel? Als alleen maar lichtketter op zichzelf is, zonder kilim, dan is het alleen maar lichtnevers, ja, lichtnevers en klieketter. Maar aan het einde der tijden, wanneer Mashiach zal komen voor de tweede keer, dus beide um, gemarticund, wat zal dat voor Mashiach zijn? Dat zal die klieketter met het met het licht die afgedaald al is, afgedaald was, nu. Naar Daad, die verkrijgt de Torah, al het lichten die in de Torah zijn, die daalt het weer, dat zal Mos Mashiach in zichzelf, als het ware dragen in zichzelf, wanneer hij al de pracht en praal van hoger, die zal komen naar beneden. En de Torah heeft Moshe ontvangen. Dus de wet. Van wie heeft je ontvangen? Niemand kan iets ontvangen dan, dan van de ketter. Je, je kan het niet hebben anders dan de ketter heeft het gehad. Had. Ja of niet? Alles komt van de ketter. Dus met andere woorden, het licht van Joshua is absolute vervulling van de Torah. Alleen goed opletten. Hier zit het belangrijkste aspect. Het is vervulling van de Torah, maar wel in potentie. Ja, daarom had Joshua ook gezegd dat jullie zullen veel meer kunnen doen, want herinner je nog tegen zijn? Die, want tegen ons zegt hij dat. Waarom? Jullie zullen meer kilim hebben. Nee, en daarom aan het bij de Gmartikun zal dan dezelfde ketter afdalen via die middelste lijn naar de Malchut, waarbij alle Zivogieën van de 6000 jaar zullen dan één grote Zivug zal zijn, en dat zal die Mashiach zijn in alle macht en, pra en pracht. Zal die hier verschijnen in heel andere gedachten, gedanten, maar Echt als koning dat iedereen zal zien zonder twijfel en zonder uh, twist dat hij de koning is. Maar het is allemaal dezelfde lijn wat waar we het over hebben. En dat is ook wat we leren hier. We gaan verder. De regel 14. We zullen veel, veel daarover hebben. Jullie zullen veel, veel uh, die, uh, ook dingen uit de, wat men noemt, het, ah, nee, het Nieuwe Testament, zal je herkennen dat hier je kan via de boom des levens, wat alles wat we hebben geleerd, zal je dan. Want jo Josja, die ging dood. Ja. Die kwam terug. Dus eigenlijk, heeft hij het al in blauw druk? Ja, volmaakt. kijk, doodgaan betekent, kijk, hetzelfde, kijk, wat. Wat, wat wij leren. Om vier. Wat wij hebben geleerd. We hebben goed opletten. Ik heb je antwoord nog niet gegeven. Dat jo, eh, Moshe kwam. Chronologisch. Na de. Moshe kwam chronologisch. Na Josje, Ja, Hoe dat komt. Probeer het... Sorry. Moshe kwam. F, uh, f, voor Joshe, Precies. Uh, want. Uh, really, really Mijn hele verhaal was ook. Daarop Want eerst de manifestatie komt, de manifestatie van het eerste, als je neemt een blauw, een, een blanco papier. Wat is als eerste daarop komt? De letter U, de kleinste letter, daarop te staan. Want keter is niet onderscheiden, is eigenlijk niet te onderscheiden zonder de letter U, is geen stippeltje. De stippeltje no, kan je zien, ja, het stippeltje van de U. Kan je alleen maar, is, heeft alleen maar zijn kracht alleen of zijn bestaansrecht alleen als het jood is. Zonder so, jood kan je dat niet zien. Dus eigenlijk in de moschee, in de, moscheë, uh, in, de moscheë, in het ontvangen van de Torah zit al zit al als het ware het licht ketter al inbegrepen. Alleen het is nog niet uh, men uh, heeft het nog niet gezien, maar dat kan je dat zelf, ik wil het niet alles uitkouwen, je kan het nu, heb je nu veel dingen om uh, zelf eraan te werken, wat staat geschreven, en je kan het via de, wat je leert, via de boom des levens, kan je dan zien waar het vandaan komt. Maar, wat we hebben nog meer gezegd? Ah, over dood gaan. Dat is wat wij leren. Dat is onze, ons gebed. Onze meditatie. Wat wij zeggen. Voor het naar bed gaan. Wat doen wij? Wat zeggen wij? Die vier executies. Wat betekent die vier executies elke avond? Is niets anders. Maar dat ze jezelf te verbinden met het lichtketter. Met het lichtjoosje. Dat is niets anders wat wij doen. Dus om om jouw avijuut, ja, avijuut, jouw wens, dikte, te brengen naar de ketter toe. En dan ben je net of je dood bent. Wat betekent net of je dood bent? Dat je bent net als blanco papier. Je hebt al jouw gobtum, bina, tiferet ten mal al jouw wensen, jouw avijuut heb je nu uh, opgeofferd voor in, voor naar, voordat jij naar bed gaat. Duidelijk, en jij bent jezelf, ver, jij hebt jezelf verbonden met het licht, met het, ik zeg het, lichtketter, licht van de ketter, dus lichtketter. Dus, jouw avioed is dan nul. En dat betekent doodgaan. Dat jij jezelf gedood hebt om, om met het licht jezelf te verbinden. Dat was ook de dood van Josje. Is niets anders dan dat. Eigenlijk, al die vier stadia, die zijn als het ware uh, vier punten in de mens, die worden uh, die de mens brengt. Aan het hogere, waarbij geen aviuut overblijft. En daar hoef je niet te geloven in dit en dat en dat. Jij moet doen dat. Jij moet het licht, jou doen. Jij moet jezelf verbinden daarmee met de ketter. En dan heb je ook geen aviuut op dat moment. Dat wil niet zeggen dat het niet terugkomt. Want de hele bedoeling is om juist uh, het licht te ontvangen. Alleen omwille van het geeft. Maar steeds moet je je verbinden met het licht Jos. Wie dat niet doet, kan geen vervulling krijgen. Iedereen begrijpt wat ik zeg. Goed opletten wat ik zeg. Ook mijn broeders zullen niet uitkomen zolang zij Jos niet aanvaarden, zullen zij geen verlossing zien. Dat is mijn boodschap. Maar dat is niet, daarmee ziet u wel dat ik niet propageer iets van Christendom, of dat, of iets. Joshua is, is, is de kracht, het was een, een Joodse profeet. Via hem kwam dat de, het licht van de verlossing kwam via hem. En kwam naar, vervolgens naar een andere Jood, alleen via de Joodse lijn gaat het. Kan niet anders. Waarom Joodse kilim zijn kilim van het geven? Daarom gaat het altijd via deze, deze lijn. Natuurlijk, in elk volk heb je ook weer ook dezelfde constructie. In, dezelfde, in elk volk heb je ook zijn eigen heiligheid, de heilige der heiligheid. Aan elk volk is het wat gegeven natuurlijk. Maar het centrale voor alle volkeren zit in deze middelste lijn. Die van Joscha, uh, Moshe, uh, Shimon Barjochai en Ari en dan de tweede verschijning van Joshua Niets anders. Niets anders. Boeddha, Boeddhisten, ook zij hebben hun eigen hun structuur dat ook lijkt op, ja, op wat ik zeg aan jullie via de middelste lijn. Ook Chinezen of uh, weet ik veel, op allerlei, iedereen. Shamanen, iedereen weet het wel. Op, zijn, op, hun eigen, op hun eigen manier hebben ze hun eigen middelste lijn. Maar de middelste lijn waar dus de verlossing komt, de ware verlossing komt, komt door, alleen door deze lijn waar we het over hebben. En dan zien we dat dit alles klopt. En dat is geweldig. Dat dit zo so is. Alleen, kijken, je kan niet zeggen. En als ik mijn gedachten als je probeert nou zeggen tegen mijn broeders dan zullen ze denken dat ik dat ik ja dat ik dat dat ik de messia messias dat ik speel zie ik absoluut niet. Ik mijn idee gaan alleen naar jullie uit. jullie ik ik heb mijn verlossing. Uh, ik ontvang mijn verlossing. Werkelijk. Ik ga het dan niet misschien niet zien. Je uh, ga het niet zien misschien, maar ik weet het niet. Wat ik, wat ik ontvang is, is geweldig. En hoe vind je hoeft er niets voor te doen. Het is zo. So. Weet je, het is net zo so als plukken van van appeltjes of zo. So, zo so ontvang je het geestelijk. En neemt het gewoon en jij maar het is niet zomaar, het. je moet het halen vanuit de Torah natuurlijk. Niet uit de, de lucht. Het komt wel uit de lucht, maar eerst moet het komen in jou en dan weet je dat te plukken. Maar ik spreek geen woord over religie, over christendom. Geen woord in mijn, kan je dat en my, binnen mijzelf geen woord over dat, waarom niet? Omdat zowel christendom als jodendom, als welke religie dan ook, is een klippa van deze van deze weg. Dat wil ik, niet. ik zeg niet dat dit verkeerd is. Maar de klippa betekent dat zij iets hebben. Hè? Wat doet klippa? De klippa leeft bij wijze van... Het pakt iets van het heilige ja, en die voegt eraan toe uh, of die gaat dat stukje heilige omhullen met een stukje lichaam. Of lichaam betekent ook een lichaam kan zijn, niet alleen lichaam, maar kan dat ook zijn een stel van theologie, een stel van uh, inzichten. En dan zit wel de waarheid in. Een verhaal eromheen. Het is ook niet, niet om te bedriegen. Moet je goed zien. Ik zeg nooit dat een religie is uh, om de mens te bedriegen. Alleen naarmate men dat wil of kan. Men ziet die, dat heilige wat men, wat men presenteert aan het volk bijvoorbeeld. We opleiding, ja. opleiding. Men geeft dat op het niveau. Men wil niet. Uh, ik zou niet durven te zeggen dat men wil daarmee het volk dus uh, ...onder duim te houden. Men helpt al, juist, men denkt dat op die manier... ...natuurlijk, men helpt het volk op die manier te overleven... ...op die manier te, uh, te helpen door dat massageest, de massageest. Ook dat is nodig. Absoluut, dat is allemaal nodig. Het is dus niet de klipa wat ik zeg als, als negatieve iets... Ik zeg alleen, alles is betrekkelijk, alles moet je zien in verhouding. Dus ten aanzien van de, van de Kabbalah, of ten aanzien, laten we zeggen, niet spreken van een, uh, anders denken we dat wij spreken van de richting of zo, we spreken niet van een richting. Ten aanzien van de, het Heilige, dus de rechterlijn en de linkerlijn van het Heilige, en de middelste lijn van de Heilige. De, de, dat het heilige der heilige is. Dan is het klipa. Dan. Dus zowel so in het joden en joden, dan heb je ook weer klipa van rechts en van links. Hoe? Dus kijk goed wat ik, wat ik probeer te zeggen. Dat, wat de het heilige der heilige waar we het over hebben gesproken, ja? Dus de joshua, het licht van joshua. Ik zal het ook... Ik er niet toe dat wij verder gaan. Zo, niet dus het licht van Joosha... en dan het licht van Moshe... et cetera, et cetera. Dat is de middelste lijn van het heilige. Dat is dan de heilige der heilige. Dan... Wat wat, hoe is dan het jodendom gesteld? Jodendom zelf... ik bedoel niet... wat Moshe had gebracht hier op aarde. De wetten. Maar hoe men dat bekleedt... dat is wat ik, wat, ik, wat ik... aan jullie verleden... de bekleiding die men aan de leer, aan de Torah gegeven had, zoals de al die Arabisch die hebben dat gedaan, het is niet verkeerd. God, God verhoede, het is absoluut niet verkeerd. Maar ten aanzien van de, het heilige, der heilige, is dat Klepa, Hoe? Bijvoorbeeld, Hasidim, chass, weet je wat Hasidim? Dus die Hasidim die met lange zwarte mantels lopen. Dus die dansen veel, wat ik vaak gezegd. Ja, Met hart, met dansen, met veel alcohol, met voet. En uh, rebbe, rebbe. That, uh, Lubavitch, dat doet er niet toe welke. Ik wil niet over de namen spreken. Dus de rebbe voor hen is, done, is net als machine. Yeah, like ze denken nog steeds dat die Amerikaanse rebbe van hen is machine. Ze houden overal, iedereen in zijn binnenzak. Hij houdt de, de foto van die, van die Amerikaanse rebbe. Hij was een aardige man. Hij was een aardige man, die, die, die rebbe, hun rebbe. Ik heb daar niets tegen. Ik wil daar niets tegen. Hij heeft een mooi boek. Het, het, het zijn voorvader heeft Tanya geschreven. Daar kan je geen woord van begrijpen. Het is... We hadden ze iets genomen van de Kabbalah. Maar het helpt voor geen moer. Maar doet er niet toe. Maar het is wel geweldig. Hij was een goede man. Hij was zijn, zijn grootvader. Zijn, die heeft het al mooi gedaan. De bedoeling was goed. Maar, goed opletten. Dat is de klippa. Dus dat is dan de klippa van rechts. Hoe? Goed opletten wat ik jullie vertel. Dat, dus dat is de klipa, Rechts van de. In het helige. Wat is de rechts van de heilige? Chesedim. Ja, dat is de hele lijn van Dat Dus Chogma. Geset en net zeg de, recht, de, de hele rechterlijn over de hele rechterlijn van rechts aanleunt wat die Gesidium zijn. Dus al dit Chassidut dat is het aanleunen van rechts tegen de ja van rechts tegen de rechterlijn van de kdusha van het heilige. Dat is wat zij doen. Oké? Okay? Daarom dansen ze uh, veel geset Ze laten zien. Ja, ze laten veel gesset zien. En dansen. En weet ik veel. Herinner je hè? Hassidim. Ja, in, in hun naam is het ook. Hassidim. Hassidim betekent van het woord geset. Dus het uh, drijfveer is een Dus zij willen zich naar Gesset. Hun kracht is Gesset, dus met hart. Maar het is Klippa van rechts. En daarom de, de grote gaun van Vilna, De grote genie van Vilna, Dat is een Wilna, Wilna gaun heet het. Uit Wilnis. In de 18e eeuw. Hij was de grote in de Talmud. De hele Talmud staat vol van hem. En hij was uh, de eigenlijk van de andere kant... Van, dan, van de andere kant... ik zeg niet, hij was absoluut... een heilige man natuurlijk... maar ook wel van wat... zij hebben gemaakt... de andere kant is dat zij alleen maar doen... met Talmud, alleen maar met het hoofd... het hart... speelt geen rol... dus alleen maar met het begrepen, alleen maar met het hoofd... dat is mitnagdim... die tegen de chassadim... mitnagdim betekent tegenstanders. Die tegenstanders waren van die Gassidim. Aan de ene kant was het geweldig, want die was, die is, oh, hij was erkend, erkend door alle Joden die, go, wo, die wilden gaan. Hij was echt een geniale man. Van hem was het gez, gez, gez, gez, gezegd dat hij sliep alleen half, half uurtje per etmaal. Over hem was het gezegd dat hij z, z, z, alleen dat hij in ook de rest, bijvoorbeeld nachts, wanneer men moet slapen, hij moest, hij wilde leren, dan zijn bedienden, of gewoon zijn leerlingen, die zetten voor zijn voeten een ijzerkoude, bak met ijzerkoude water, en hij voeten daarin stopte en kon niet slapen. Ja. Omdat elk moment was voor hem belangrijk. Hij leefde niet, hij wil 68, 69 jaar oud was. Maar hij was een, een sterke, natuurlijk. Al die, die talmoedisten die kwamen dan van hem. Dat is de grote school van Talmud. In elke Talmud zie je zijn, uh, zijn commentaar. Was natuurlijk geweldig. Hij had ook een commentaar gegeven op Safradits Niuwte. Op het eind van de boek van de Zogger. Maar onbruikbaar voor ons. Ik bedoel, het is goed, maar het is weer door kopie En je ziet het wel, we leren zo, niet kopie, maar het is op de tijd anders dan toen. Maar hij was een gigantische man, gigantische geest, gigantische kop. Maar hij was zo krachtig, opponent was tegen die chassidium, tegen die rechtervleugel. Maar hij is dus van de linkervleugel. Hoe is de linkervleugel in de jodendom? Dat is dan aanhechten tegen de lijn van de gworot ja of niet, aan de linkerkant, dat is, is dan wat bijvoorbeeld de Duitse Joden, Jeki heet het, die Duitse, Nederlandse Joden ook, die zijn ook de verstand, eh, verstand precies, de verstand domineert boven het hart. Terwijl het moet, niet, het moet zo zijn, de ware realiteit, zoals we hebben geleerd, is waarbij en verstand werkt en hard werkt en het is één. Het is niet dat de ene over, overwint. Of over de ene de baas wil spelen. Over de andere. En daarom is die, die Gaon Wilna. Wilna Gaon, Hij was zo krachtig. Hij trad zo krachtig op tegen die chassidim. Hij zei dat is geen jodendom. Dat is. That, ik heb geen woorden om dat te zeggen. Want hij zag het gevaar van die chassidium, en dat bestaat nog steeds, dit de, gevaar. Daarom zeg ik soms aan iemand, uh, iemand die mij vraagt, die mijn kennis en zijn zeg ik, niet jouw kinderen, of jouw zonen, of jouw kleinzonen, moet je niet bij hen brengen, waarom niet? Ze leren niet met het kop, met de kop, ze leren iets, en iets, een en mengsel hebben ze gemaakt, waarbij het hart als het ware werkt, maar het is, weet je, gesset is erg dicht bij de. Hoe? Bij de. de slang? Huh? De bij de slang, maar dan van rechts. En wat is de rechts? Wat gesset kan men. Het is erg, erg dicht bij de overspel. Overspelige gedachten. En dat zijn ze erg dichtbij. En daarom die. En terwijl wanneer je met het hoofd werkt. Het is ook een frustratie. Het is ook een. Het is ook een clipa. Maar jij bent wel, wel, verder weg van het overspel. Dus in, dit in, dit, in deze zin ben je wel van de ene verzekerd, maar van de andere natuurlijk, het hart is natuurlijk, wordt uh, als een blokjes. Het hart is dan niet zo, uh, niet zo zeg dat, spontaan als bij een oosterling. Maar die spontaniteit van de Osterling, daar zitten, daar zitten achter de lavouche, Bekleding, nog een bekleding, nog een bekleding. Je kan hem niet pakken. Het is net als een al. Zo so, so glad als een al. Het is hun natuur. Kan iemand, ja? En doet er niet toe, doet er toe, of Oosterse of Westerse. Het doet niet toe wat Oosterse of Westerse Joden. Nu spreek ik over de, ja, de klipot, Joodse klipot. Ik zal zo vertellen over, over, over christelijke klipot, maar het is niet, niet, doet er niet De rest kan je zelf in, in kleden, hoe uh, dat zit in een christendom. Ik wil niet daarover hebben, uh, want, ik spreek alleen als voorbeeld, geef ik. Doet er niet toe, Joodse, Oosterse uh, of Europese Joden. Het gaat om de, om de, de houding. Of men doet met het hoofd. Men leert talmoed. Men leert met het hoofd. En ten koste van het gevoel. Ja? Kijk nou hoe Duitse joden hier of, hier of in Duitsland. Of waar dan ook. ook in Moskou zijn ook. Sommige dus houding van die, die links. Links dus die. In het algemene woord is het Ashkenazi. Maar het is niet. Dus de links, links handige. Kunnen we zeggen. Hoe. Hoe gaan zij bidden bijvoorbeeld? Oh, het is nog 40 seconden de tijd en dan gaan we bidden. Precies, tuk, precies, puntlich. Puntlich, precies. Terwijl de terwijl de wat doen de Hasidim? Ze beginnen zo een beetje te, beetje te, te, te, so, te, swibbel, te, te. Dribbel. en dan nog een woordketje, en dan praten ze, praten ze. Oh, dan gaan ze een beetje gapen en dan totdat het moment komt dat ze een beetje zitten aan de tafel en dan nog een beetje inspiratie dan voelen ze een beetje opgekikt net zo'n kikkertjes en dan zeggen ze, oh nu is het goed, nu kunnen we dat doen en dat misschien kan is het al de tijd al voor de andere voor het andere gebed, niet een ochtendgebed maar een, maar een middaggebed al drie uur later, maar dan hebben ze lekker vaar, vaarbrengen zeggen ze, vaarbrengen, dan hebben ze lekker daar uh, genoten, gegeten, koekjes gegeten, et cetera, et cetera, Dat is die rechtse, dat is de maar die links, hand links, klipa, is dan van die alleen met het, met het hoofd doen. Ook dat is niet genoeg, want dat is niet de realiteit, daarom de middelste lijn hebben ze niet. En begrijpt natuurlijk in elke, in, in zoveel het de clipa van rechts als clipa van links natuurlijk, ook binnen die clipa van rechts of clipa van links, hebben ze ook de middelste lijn. Eigenlijk, hun eigen middelste lijn. Dat hebben ze ook natuurlijk. Maar dat is niet de middelste lijn van de ware middelste lijn van de, het heilige der heilige, wat, wat wij leren. Dus het licht van Josje, het licht van. Moshe, zoals Moshe heeft de Torah gebracht, de Torah van Acilut, dat is de namen van de, de schepper zijn. En dan hebben we, um, uh, weet dan hebben we Zoger en hebben we Ariët Schijn. Alleen dat is de weg, de smalle weg, wat afgelegd moet worden. Dat zijn dus de rechten, iedereen begrijpt wat het rechter, klipa van de rechts en van links. Er is niet iets verkeerd, maar men kan niet, uh, men, het is de individuele weg, de middelste weg, dus de helige der helige. Individueel, de individuele weg naar de individuele verlossing van de mens. In de verlossing kan alleen maar individueel zijn. Altijd goed opletten. En niet het volk, en niet een potnat. En niet alleen, dat alleen de, de rebe van hen iets leert. En de rest uh, alleen maar beroep doet op, die, op hun rebbe. Dat is wat de chassidien doen. Deedigt? Wat chassidien bijvoorbeeld, van rechts, wat zoont ze. Die gaan, als het probleem is, die gaan naar de rebe. weet ik? Die gaat naar de rebbe en de ene, wat die heeft, die brengt. De ene brengt naar hem, geeft naar hem, een, een tippetje brengt. Gewoon als, als over, als het ware, als zoiets. Als, so en zegt hem, zeg tegen de schepper dan iets over, of in een gebed over mezelf. die spreken niet eens over de schepper, maar zo so een beetje, zo so, iets. So en... Zij vinden daar ook vele uh, bekeerden, ook in bekeerlingen, ja, zeg in Nederland ook, niet alleen in Nederland, maar vaak die mensen die dan, christenen, die dan overgaan naar het joden, vaak trekt hen aan dat chassidium, ja, die hasidisme Waarom? Daar is iets levendigs. Niet alleen met, met je kopje, maar ook levendig. En oké, okay, dat is wat zij kiezen daarvoor. Maar de andere okay. kiezen wat we in andere kant. Maar nog een keer, dat is klipa van het Jodendom. Dat is wat ik wilde aan jullie vertellen. Wat Moshe heeft gebracht, de Torah, de weten van het heelal. Ja, dit is de Kabbalah heeft in naar beneden gebracht. Want de Kabbalah brengt de redding. Wat is de Torah? Wat is het doel van de do schetwa? Niet, niet dat wij iets leren, iets dat wij intellectueel worden, of wij zo goed worden dat wij zoveel veel Torah leren. Kijk nou de kopjes van hem, zo grote, die allemaal zo trots van zichzelf is. Niets anders, de Torah is gegeven als remedie, als remedie, als waardoor wij verlost worden. Van wat? Van de Klippa van de klipoot, van de onreine krachten, die ook geschapen zijn, omdat anders zouden wij hier niet kunnen bestaan, in deze wereld. Ja, net zoals wij vol zijn van buiten, van ons lichaam, eh, vol van bacteriën zijn. Ja, overvol van allerlei soorten bacteriën, anders zouden wij niet kunnen fun functioneren. En, y-, <t empieza> ja, de mens kan niet in koeveuze blijven. Ja, dat is precies hetzelfde is het levenssfeer. De levenssfeer waarin de mens hier geplaatst is. Zonder klipoot kan dat niet. De schepper zag dat. Zonder klipoot kunnen we hier. Er is geen schepping. En waarom niet? Het zou zo gezellig zou zijn zonder klipoot. Eigenlijk. We zouden zo gezellig. Halleluja, zingen. Zo allemaal goed. Nee, het is niet zo. Wij moeten werken aan onze. Aan de... Aan de citra. Met de sitra achter. Niet kapot maken. Of niet negeren. Wat religieën doen. Maar werken daaraan. Doorheen komen. En het is soms verschrikkelijk. Maar doorheen kom je. En dan zie je weer licht. En dan zie je verder. En dat is niet mijn taak. Om, het, is, het is aan ons niet gegeven. Om te zeggen. van, Ik heb het. Uh, uh, ik ben klaar daarmee hoe weet ik dat morgen, misschien morgen krijg ik weer een ander stuk werk te doen Dus dat is de weg, iedereen begrijpt nu wat ik bedoel, dat ik niet over de religie spreek en ook niet wat ik jullie over Josha spreek, is niet dat ik jullie ga pushen naar bijvoorbeeld naar Christendom, waarom niet ook in Christendom Christendom heb je hoeveel ook in Jodendom heb je zoveel richtingen maar zo so veel ook, maar ook in een christendom hebben je ook hoeveel uh, so, soorten christendom. Kijk, voor een voor een Westerling is Josje is geboren op 25 december. Voor een Rus is hij geboren op 6 uh, januari. De andere grieks orthodoxe weet ik niet, Syrisch-orthodoxe, of zou so. zeggen dat op 4. of 4 doet er niet toe. Dus verschillende geboorten. En verschillende beelden maken, ze doet er niet toe. belangrijke is, dat zijn ook verschillende richtingen, zijn ook in het christendom. Ook daar heb je precies dezelfde klippa van rechts en van links. Christendom waarbij men uh, spreekt van, waarbij men benadering heeft, waarbij men veel uh, overheersend met zijn hoofd, begreep, ja, het christendom, is, is de klipa van links. En er is een andere christendom, waarbij men, waar men swingend dat doet, met hart. En, de pinkstergemeente. De pinkstergemeente, van alle van verschillende dingen. Die dat doen meer, meer, mee, meer van rechts. Iedereen begrijpt het? En ook daar hebben ze ook hun eigen middelste lijn natuurlijk. Hun eigen middelste lijn binnen de christendom. Het christendom heb je ook een vorm van de middelste lijn, waarbij niet, geen prioriteit als het ware wordt gegeven, nog aan dat, nog aan dat. Maar dan is het de middelste lijn van een bepaalde religie. Eigenlijk van een christelijke mens bijvoorbeeld. Zoals bij Joden heb je ook de middelste lijn van, het jodendom bestaat ook, dus behalve dan rechts en links vleugel, bestaat ook het middelste. Maar dat is niet de middelste lijn, heilige der heilige, op de algemene schaal van de hele mensheid en van de hele helaal, wat wij bedoelen. Dus daarom moet je alles, alles waarderen, absoluut alles waarderen, en niet denken dat het minder gaat Iedereen heeft zijn eigen, het is persoonlijk wat wij doen. Dus het is de weg naar het midden, naar het centrum, naar het absolute centrum in de mens. Iedereen begrijpt het? En waarbij mijn centrum, centrum moet helemaal overeenkomen met het centrale punt, het centrale punt van de schepping. Dat is de hele dat is precies hetzelfde wat ik moet doen. Alles overeenkomst naar eigenschappen. Dus ik moet mijn middelste lijn, en dat is de middelste punt. Zie je dat? ketter, uh, Daad, Tiferet, Jezot en Malgoed. En dat de middelste punt is wat? De Malgoed. Alleen de Malgoed, de plaats van de Malgoed. Die weet Malgoed, de Malgoed hebben we niet tot de kun. Maar de plaats. Hebben We wij wel. Dat moet ik dan. Uh, de mens moet dan. Uh, over, laten overeenkomen Met de middelste punt. Van het, de, van het heelal. Wat wij weten wat de middelste punt is. Daar waar de Galgalta. Was gestopt. Dus dan de punt. Van deze wereld. En dan moet ik ook in mijzelf. Dezelfde plaats terugvinden. En vanuit die plaats dan heb ik dan die middelste lijn omhoog, want in, dat is dan via mijn eigen kaaf. Dus mijn eigen kaaf moet ik wel vinden. En de kaaf loopt altijd via de middelste lijn. De kaaf van de schepper kwam ook via de middelste lijn. En zo is elke religie, Ze heeft ook precies dezelfde constructie, want die iets anders bestaat. Hassadim, rechterlijn, linkerlijn en de middelste lijn. Zelfs als zij niet begrepen dat. Waarom? Heb je hart? In het, in het in de mens hebben we dat, heb dat. Kunnen we ze terugzien in het hart? Hart is dan de rechterlijn. Hart van een mens. Niet hart dat klopt en een vorm van bloed is. Maar het hart als virtuele plaats is de rechterlijn. En de, het verstand is de linkerlijn. Dus als je het verstand de kracht geeft of de overhand laat nemen, dan is het een, ten koste van chassadim, van je hart. Als je te veel uh, bezig bent met chassadim, te veel daar, dan leun je erg dicht bij klipot van rechts. En daar zit erg dicht de, het perverse. In de mens. En daarom voelde ik ook zeer. Uh, was ik altijd voorzichtig en kon ik nooit begrijpen die ges gesidium. Ook Joodse gesidium dus. Kon ik nooit thuis mij voelen. Ik voelde wel. Dat het wel goed met haar wat ze. Goed de bedoeling is om niet alleen met haar wat meer te doen. Maar daar is zeer geluk. Ze leunen erg veel tegen dit, dat pervers. En het is erg moeilijk daar jezelf te onttrekken. Daaraan. Daarom is het gevaarlijk om daar in die zone te zijn. Ik zeg niet dat zij, zij, dat zij zo zijn. Ik heb van niemand over niemand zeg ik iets verkeerd. Absoluut niet. Ik bedoel, maar de houding, de innerlijke houding, dat daar is een gevaarzone. Maar voor iemand die misschien dat wel doet al, die misschien, zij weten dat, ik, ik weet daar, ik zou daar geen weg kunnen vinden. Met al het gezang en alles, ik heb het geprobeerd. En dan voelde ik nou, het is wat, wat, moet ik, wat moet ik hier doen? Terwijl van de ander, aan de andere kant, aan de linkerkant, is veel verstand, daar kan je toch wel leren. Alleen moet je aanvullen, aanvullen dat zelf met iets, met jouw hart. En hart kan je dat, hoe kan je dat doen? Met, door, geloof boven het verstand. Ik kan niet anders. Geloof boven het verstand. Dus geloof in het licht van Josje, van de, het licht van Keter. Geen woord in het Nieuwe Testament geen woord wat Joshua had gezegd of wat men, hoe dat, wat men doet, wat staat dat hij gezegd had. Ik heb het goed nagetrokken. En ik heb het ook niet alleen in het uh, Nederlands of Russisch, ik heb het ook uh, doorgenomen, vreemd doorgenomen in het Hebreeuws. Want het was natuurlijk geschreven in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Oké, okay, maar het was geschreven, hij hey, was geschreven, doet er niet dat het vier is. Dat het vier is, dat is betekent ook dat het uh, vier verschillende stadia. Ja, ook in het Christen. Wie, hoeveel boeken zijn er? Ook niet vier, maar ik bedoel, verschillende varianten. Ja, dat is ook verschillende stadia. Ja, maar Johannes spreekt over het woord. Dat is heel hoog. Verschillende. Maar wat ik bedoel is. Geen woord wat Joshua had gezegd. Is tegen. Tegen de schepper. Geen enkel woord. Absoluut. Geen enkel, geen enkel woord is. Tegen de Torah. Geen één. Jij vindt. Maar je moet wel. Dat zien. Via de Kabbalah dan zie je dat hij niets had gezegd, verkeerd. Maar natuurlijk, als men ziet dat alleen maar door, door de religie, ja, door de religie, door uh, bepaalde stelsel, cultuur-religie, cultuur ja, dat is, is het goed misschien, cultuur-religie, dan ziet men natuurlijk dat, ja goed, jij bent van een andere ploeg. Je hebt van een andere kloeg, je bent niet van onze, onze, we onze bende, je hebt jouw andere bende, dus iedereen van andere, is dus niet van niet van ons. Dus uiteindelijk moet goed opletten. Identificatie, identificatie, nee, identiteit, sorry. Identiteit is bijzonder belangrijk. Als een mens opgroeit, goed opletten. Heeft die wel identiteit nodig. Ik zeg niet dat identiteit is verkeerd. Als een Jood opgroeit, laat hem ook de Joodse identiteit uh, hebben. Laat hem uh, het Jodendom leren. Christendom mag wel. Natuurlijk dat hem ook Christendom. dat is als cultuurreligie. Totdat hij volwassen wordt. En dan kan hij zelf kiezen. Want wij kunnen niet. Dan moet je hem niet. Uh, eerst moet je hem alles geven wat hier op aarde jij bent van Joods bijvoorbeeld de, geef hem dan Joodse opvoeding, absoluut maar daarna laat hem kiezen of geef hem dan ook de Kabbalah maar dat als hij al daarvoor reep is ja, voor de ware uh, middel, de middelste leen dan zal hij dat, dat, dat ook zelf aangrepen als hij nog niet, zijn ziel nog niet Rijp is, dan kan je hem alles doen, alles zeggen, dan zal hij niet geen Kabbalah gaan leren. Het was ook zo een geval met, met uh, Rabbi, Shim, Rabbi Ashlak. Rabbi Yehuda Ashlak. Hij was toch een geniale man. Het is niet alleen geniaal, het was een goddelijke man. Hij had geprobeerd, want hij was een kabbalist. Dus, ik zeg het, er is geen grotere aanhanger, aanhanger geen, geen grotere opvolger van uh, Ari dan geen, niemand die zo diep en zo innig verbonden was met Ari als hij. Ze dus het is bijzonder, want, uh, zonder hem zou je ook weinig niet begrijpen. Ari, ik zou ook zonder hem, via hem ben ik gekomen tot Ari. Maar hij had ook zo geprobeerd, hij had een, uh, omdat hij zo genie was, had hij geprobeerd, zo'n vier, vijfjarige, zijn vier, vijfjarige kleinkind, klein, klein kleinkind, klein ja, jongen, kleinzoon, klein hij had hem geprobeerd met hem kabalen te leren. Dus hij begon met hem kabalen, stapjes voor stapjes. Hij natuurlijk was een man die niet oplegde iemand iets. En dan, dat zontje wilde niets meer weten daarvan. Hij stopte en hij wilde niets meer van de kabbalen weten. Dus zie dat begrijp je dat, dus hoe gevaarlijk het is om dat te doen. Hij wilde graag natuurlijk dat de, op die manier dacht hij dat, niet dacht hij, weet hij niet wat hij, wat hij dacht. Kabbala, Kabbala is niet overdrachtelijk door de genen. Genetisch kan je dat niet overbrengen. En dat is natuurlijk uh, het probleem met Hasidim. Kijk nou, Chassidim. Die hebben dynastie. Een dynastie. Dus van, een, van de vader komt op zijn zoon de leer. Waarom? Dat mag wel bij Hasidim. Waarom? Zij verkondigen religie. Maar bij de ware leer, dus bij de Kabbalah, kan dat niet. Toevallig alleen, kijk, van alle kinderen van, van, van, van, van Jehuda. Ashlag, hij had vier zonen, alleen, alleen jehuda Ashlag, alleen Baruch, die was, die ging wel de Kabbalah in. De anderen niet, die anderen bleven hasid, Hasidim. de Alle anderen, die overige, die alleen na de dood van zijn vader gingen ze dan vechten om een dynastie van Hasidim door te douwen, Om zelf om de baas te spelen, zelf. Uh, maar omdat uh, in de Kabbalah kan je niet, kan je niet uh, van de vader komt, niet op, het, op de zoon. Daarom moet je altijd voorzichtig zijn. Maar dat is, dat is ook het bewijs dat de Kabbalah uh, niet van de mens afkomt. Je kan het niet in genetisch materiaal. De mens zelf in zichzelf wel, maar niet van de vader op zoon. De mens zelf die zelf, waarom? Omdat jij moet aan jezelf werken, aan je eigen kilim en de kilim van je papa helpen jou in jouw geestelijke werk, individuele geestelijke werk niet.